Zijn zeker 70 aardschokken gemeten, tot nu toe zonder ernstige schade? Seismologen spreken van een actieve zwermbevingen aan de zuidrand van de San Andreas-breuk. Zoveel aardbevingsactiviteit is daar sinds de jaren 70 niet meer voorgekomen. Verwacht wordt dat de aarde in Californië nog dagen blijft beven. Het Amerikaanse leger heeft in Pakistan de extremistische leider Haqqani gedood. Zou zijn ge hij zou zijn gedood door een onbemand vliegtuigje.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 De Parade trok zoveel bezoekers mee dankzij het mooie weer. Op de slotdag in Amsterdam regende het wel, maar tijdens de optredens was het droog. Het weer eerst hier en daar nevel of mist, later afwisselend zonnige periode en stapelwolken. Overwegend droog is het. Wordt 21 graden in het noorden, 23 in het zuiden van het land. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wat meer bewolking en plaatselijk een buitje. Dan wordt het ongeveer 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het oosten en midden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Dan de files op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Knopert-Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. Ook op de A15, maar dan van Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Sjalo staat 2 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en Knopert-Valburg 3 kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Straks aandacht voor een nieuw meldpunt voor thuiszitters. Kinderen die wel naar school willen, maar het niet kunnen... zoals de dyslectrische broers Hugo en Enrique. Maar eerst terug naar het premiersdebat. En daarin gingen VVD-leider Mark Rutte en zijn SP-collega Emil Roemer en PVV-voorman Geert Wilders dan eindelijk met elkaar in de slag. Ze hebben zich lange tijd afzijdig gehouden van de verkiezingscampagne tot ergernis van de electorale concurrenten. Gisteravond ging ze de confrontatie dan aan en ook nog die met PvdA-leider Samson. Wilco Boom, onze verslaggever, was erbij bij dat debat van RTL in de Rode Hoed in Amsterdam. De verwachtingen waren hoog gespannen en werden niet beschaamd. Het was een sterk inhoudelijk debat dat de verschillen tussen de partijen goed duidelijk maakte. Er valt wat te kiezen op 12 september. Als het om Europa gaat bijvoorbeeld. De vraag luidde, wat doet u als u premier bent en Angela Merkel belt voor nieuwe steun aan Griekenland? Wilders antwoordde als eerste. Ga maar naar Rutte daar in de oppositie, want van mij krijg je niks. Oké, okay, voor nu krijg je ze niks. Meneer Rutte, als u belt, we hebben toch één keer nodig om de boel overeind te houden. Uw daar ben ik tegen. We hebben twee keer geholpen. Ze moeten zich nu naar afspraken houden. Het is nu aan de Grieken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 En daarom zou het kunnen dat je de Grieken een, een jaar extra ruimte geeft om orde op zaken te stellen... zodat ook hun economie weer kan groeien, zodat we uiteindelijk gezamenlijk verder komen. Kijk, dat okay, is het eerlijke verhaal, meneer Dat is de partij van nee, de Alpheed nog PvdA-leider Samson wil dus als enige nog wel een keer over de brug komen voor Griekenland. En hij viel vaker op met afwijkende opvattingen. Over de zorg bijvoorbeeld. Geen enkele lijsttrekker wil tornen aan de rechten van ernstig zieke patiënten. Maar Samson zei als enige dat een discussie daarover niet te vermijden is. Vindt u als Partij van de Arbeid dat mensen die doorbehandeld willen worden, al zijn ze 95 en ze willen dat en al is het kostbaar? Vindt u meneer Samson dat die doorbehandeld moeten worden of niet? Op dit moment. Goed. Ja, maar ik vind ook want u houdt daar op. En ik vind dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat we naar de toekomst toe die discussie met z'n allen moeten voeren. Dat is ook eerlijk om te vertellen dat we in dit land met z'n allen een zorg willen hebben... die we ook betaalbaar en voor iedereen bereikbaar houden. Rutte en Roemer, de leiders van de twee grootste partijen in de peilingen... vielen elkaar natuurlijk aan over de bestrijding van de crisis... en de verschillen tussen arm en rijk. Het is niet uit te leggen, meneer Rutte, en Bert, dat we sinds 2007... De 10% meest vermogende van Nederland er 30 miljard meer vermogen aan gekregen, terwijl de 10% armste van Nederland voor 10 miljard meer in de schulden zijn gekomen. Dat is niet uit te leggen, dan mag je in de tijden van crisis aan mensen met de allerhoogste inkomens hoe, echt eens een keer hoe wat uitleggen. Hoe legt u dat uit? Dat ik Hoe legt u dat uit? Dat in de afgelopen ik zie de tien jaar in de politiek, toen ik begon, hadden we zo'n 15% van Nederland die moest rondkomen van een heel laag inkomen. Dankzij de kabinetten, waar ook de VVD met trots aan heeft meegedaan... is dat aantal teruggelopen naar 6, 7 procent van de Nederlanders... die van een laag inkomen rondkomen. Nog steeds te veel. Dat komt onder andere omdat we erin geslaagd zijn... honderdduizenden mensen uit een uitkering aan het werk te helpen. Meneer Roemer, wat u doet is door die uitkeringen steeds te verhogen... die mensen opsluiten in die uitkering. Dat is niet sociaal, dat pakt asociaal uit. Ruimte voor oudzeer was er tenslotte ook. Rutte en Wilders botsten hard over de val van het kabinet... Rutte beweert dat Wilders akkoord was gegaan met beperking van de hypotheekrenteaftrek. Wilders zei dat Rutte liegt. U heeft wel liegen, meneer Ik was het totaal mee eens. Oh, hebben... Mag ik dit even duidelijk <totstuk> hebben? Heerder... Ik was het, to heerder... Heerder... Was het totaal hebben... mee oh, oh, oh, eens. Heer, niet door elkaar heen. Even voor de duidelijkheid. De heer Rutte liegt. Wacht even. U krijgt nu een verwijt dat u in het katshuis nergens was met de maatregelen om Nergens. Sterker nog, dit is een van de redenen dat we op zijn Houd toch op. U was het compleet niet eens. Wees nou eerlijk. Wees nou eerlijk. in het katshuis was jij compleet akkoord met het voorstel wat nu ook door die lentepartijakkoorden is neergezet. Geen Namelijk millimeter. nieuwe gevallen Geen vragen millimeter. om af te lossen. 100% millimeter. en je deed het. Bij de PvdA waren ze gisteren na afloop van het debat in een juichstemming. Op Twitter en door de kijkers van het debat werd partijleider Samson tot winnaar uitgeroepen. En dat voedt hun hoop dat de PvdA misschien toch de grootste partij op links blijft. Dus Wilco Bom. Wie niet mee mocht doen was CDA-lijsttrekker uh, Simon van der Haas bij BUMA. Hij komt vanochtend uitgebreid bij ons aan het woord. Tussen half negen en negen uur voelen we hem aan de tand over de verkiezingscampagne. Ja, en hoe zit dat eigenlijk met die forense tax? Is die nou definitief van tafel? Verslaggever Myno Remmers is bij station Rotterdam Alexander. Um, wat betekent dat voor de reiziger, stel dat het van tafel gaat? Ja, dat kan toch een aardige Duits schelen, hoor. Lara, Marcel, uh, ik weet niet hoe ver jullie moeten reizen... maar we hebben hier een tabelletje. Bijvoorbeeld als je met de trein gaat en je moet 40 kilometer reizen... dan kan dat 887 euro kosten. Dat is nogal. Ja, dat is uh, behoorlijk. En uh, Ik denk dat mensen dat niet helemaal uh, zo goed inschatten... dat het om zoveel geld gaat. Ja moet ik even uitleggen dat Jet Grimberg hier staat. Zij is van FNV-bondgenoten en die delen hier papieren uit. Vandaag gaat het over het ontslagrecht en vorige week ging het over die forense tax. Vandaag zijn het roze papiertjes, vorige week blauwe. Daar staat die tabel op. Hoe komt het dat mensen denken, ja, goh, het zal me een paar honderd euro schelen? Nou, ik denk dat mensen wel vinden dat er wel wat bezuinigd moet worden. Uh, alleen... In dit geval treft het de werknemers vooral en behoorlijk. Dat gaat tot 200 euro per maand zelfs. Ja, dat je het echt op een salaris van, nou, schildert dan gauw, 1800 euro. Ja, nee, mensen met minimuminkomens of net er iets boven, die betalen die 200 euro. En dat is enorm veel geld. En dat betekent soms dat mensen uh, een andere oplossing moeten kiezen. Dus de vakbonden zijn bezig vandaag ook weer om de ogen te openen, zegt u? Precies, precies. Ja. Wij zien dat mensen toch on onvoldoende weten wat het in uh, zeg maar harde euro's betekent. Nee, hoewel ze de forensetaks wel meteen herkennen en daar hebben ze van gehoord. En ze zijn er bijna allemaal hierop tegen op Rotterdam-Alexander. Luister even naar de meneer die hier vanmorgen langskwam. Ja, tuurlijk. Je doet iedere dag een uh, extra inspanning om ergens te komen. In mijn geval ben ik een paar uur per dag onderweg, Amsterdam. En ik vind dat moet juist beloond worden. Niet belast. Ja, ik denk dat veel mensen dat wel vinden, hè? maar het gaat toch door. Ja, dat is natuurlijk met een hoop dingen in Nederland. Er zijn een hoop issues waar mensen gewoon uh, heel erg voor zijn, de bevolking. En dan is de Haag tegen. Nou zeggen de politieke partijen, we willen er eigenlijk ook wel vanaf, van die forense tax. Nou, doen dan. Maar het gaat toch door, want er is 1,3 miljard euro mee gemoeid. Waar haal je dat geld anders vandaan voor de begroting, hè? Nou ja, ik ben geen begrotingsspecialist natuurlijk. Maar een beetje minder ontwikkelingshulp, daar ben ik wel voor. Je. En uh, minder hoge salarissen, daar ben ik ook voor. Je. Dus er is wel zo links en rechts nog wat te halen. Maar ik wil ook niet te laat komen op mijn werk vandaag. Nee, ik weet niet dus... wat u moet doen. Ja, dat weet ik ook nog niet. Dat nee, zal een maar loop... is het voor iets wat u doet? Ik werk op de alarmcentrale. Dus ik probeer mensen te helpen die uh, problemen hebben met, uh, met het vehicle, met de auto. Oh ja, huh? dat kunnen we u niet Zo, tegenhouden. Ik het het we bij. Nee, je kan me niet. Succes dan maar. U ook. Ja. Deze meneer moest uh, weer naar de alarmcentrale. Nou, alarm slaan, dan doen de vakbonden ook. Waar moet die 1,3 miljard euro dan vandaan komen? Want dat is wel al in de begroting opgenomen. Want dat moet het opleveren, hè? Die, die tax. Ja, de FNV vindt dat dat binnen de, binnen de woonmarkt gezocht moet worden. Want dit is een maatregel die door de overdracht... men wil bezuinigen op die overdrachtsbelasting. En dat, uit dat gebied moeten we het halen. Ja, dus... maar die woningmarkt zit ook helemaal op slot, hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar om nu te zeggen, dan halen we het maar bij de werknemer vandaan... vinden we een onjuiste. Ja, daarom is er die brief geschreven... Uh, uh, samen met CNV, MHP en ook met de reizersorganisatie Rover. Uh, naar, naar wie is die brief gestuurd? Ik heb begrepen dat hij naar, naar Den Haag is gegaan. Ja Den Haag. Den, ja, Den Haag. Ja, Den Haag. De vijf, uh, vijf Koendoes partijen he, ja. die dit plan hebben gemaakt. En die er eigenlijk zelf ook weer voor een groot deel weer van af willen. Goed, daar gaan we het straks nog over hebben. Want er wordt op Rotterdam-Alexander doorgeflyerd... om de ogen te openen van de forens die op de maandagochtend naar zijn werk gaat. En zo dadelijk, waarom zitten duizenden Nederlandse kinderen thuis en niet op school? De Kinderombudsman gaat het uitzoeken. De eerste verkeersinformatie, Erwin Hart. nog steeds redelijk mistig in het oosten en het midden van het land plaatselijk. En uh, de laatste wapenfeit qua file op de weg is op de A28, zwolle richting Amersfoort. Dus een knoop het Hoevelaken in Amersfoort, drie kilometer. Dit is het NOS Radio In journaal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Gabby Young en Other Animals zingen over ons dagelijks werk.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 10 minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vanaf vandaag is er een meldpunt voor thuiszitters. We melden het al even. Dat zijn kinderen die lichtplichtig zijn... maar om verschillende redenen niet naar school gaan. Vorige week kwamen de thuiszitters in het nieuws... door de dyslectische broers Hugo en Henrique, die een zeilreis om de wereld begonnen. In Europa eh, was dat volgens mij. in Spanje onder andere. Er bleken eh, duizenden van zulke kinderen te zijn. De kinderombudsman wil weten hoe dat komt. We hebben hem aan de lijn. Mark Dullaert, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, start u dit meldpunt vanwege die twee broertjes die aan het zeilen zijn op dit moment? Nee, wij zijn de voorbereidingen hiervoor liepen al in juli. Toen hebben we ook de minister van Onderwijs uh, gemeld dat wij een onderzoek zouden gaan opstarten. Dus ja, dit is een samenloop. Ja. Dat is een goede samenloop, want er is gelijk aandacht ook voor het onderwerp. Het, het geeft veel aandacht voor het onderwerp. Helaas is dit al langer een actueel onderwijsonderwerp. onderwerp van alleen al in het schooljaar 2010-2011... spraken al over 5.500 thuiszitters... En uh, dit, dit probleem loopt al langer. En dat heeft ja. het geleid uh, dat we dit wel kunt openen. Ja, maar ik kan mij voorstellen dat, naar aanleiding van wat er gebeurd is met die broertjes, uh, mensen nu eerder uh, bij u aan zullen kloppen bij het meldpunt. We hebben de afgelopen uh, maand ja, hebben we ontzettend uh, veel mensen gehad. Het zijn eh, vooral kinderen en ouders die zich hebben gemeld. Dat is juist. Nou, bestaat er, de deur uit, in Nederland een leerplicht? Hoe kan het dat er duizenden kinderen thuis zijn? Nou, het betreft vooral uh, kinderen die uh, een handicap hebben, of een chronische ziekte of een nee. stoornis. Ja. Maar die en, hebben ook recht op onderwijs? Zeker. Nou, u zegt, het, uh, met het, uh, u zegt het goed. Er wordt veel te veel gecontroleerd op uh, leerplicht. Hè, van je moet naar school gaan, maar er wordt veel te weinig uitgegaan van leerrecht. En je ziet dat veel kinderen uh, die moeilijk te plaatsen zijn, uh, dat daar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 Kinderen gaan plaatsen of in eigen school of in een samenwerkingsverband. Maar meneer Dullards, zou je ook niet wat aan, aan uh, misschien uh, het begin van het probleem moeten doen? Namelijk, we hebben wat deskundigen gesproken uh, afgelopen week. Uh, die allemaal aangeven dat het ook te maken heeft met het feit dat scholen worden afgerekend op resultaten. En dat ze dus niet willen, uiteindelijk, aan het eind van de rit, dat die resultaten niet goed zijn. En, en uh, dat soort kinderen kosten meer aandacht, meer tijd. En dat gaat daarvan te kosten. Klopt, je ziet uh, bij veel scholen, en het is een geldkwestie, bijvoorbeeld als je kinderen met uh, dyslectische uh, aandoeningen hebt, met problemen hebt, die leerprogramma's zijn heel erg duur en de budgetten van scholen nemen al af. Mm -hmm. uh, een ander punt is dat scholen zijn als de dood om op een zwarte lijst te komen op internet van de zogenaamde zwakke scholen. Dus probleemleerlingen halen het resultaat naar beneden. Ja, dat kan gewoon niet door de beugel, want je kunt kinderen niet botweg weigeren. Dus de onderwijsinspectie zal daar nog veel strenger scholen op moeten aangaan spreken. En vooral straks met die wettelijke zorgplicht. Ja, zullen scholen gewoon uh, zelfs beboet moeten worden ja. willen, uh, als ze zich hier niet aan houden. Dus u houdt scholen verantwoordelijk, maar ook wel degelijk dus de onderwijsinspectie die daar veel scherper op moet toezien? Nou, sinds 1 uh, januari 2012 uh, ziet de onderwijsinspectie daarop toe. Daarvoor deden dat de gemeenten. En uh, nou, de aantallen geven weer dat, dat uh, die controle toen niet al te goed is gegaan. Er wordt al scherp op toegezien. Maar meisjes moet nog veel, veel strenger moeten scholen uh, worden aangesproken. Goed. Meneer Dordhuis, hartelijk dank. En er wordt uh, veel gemeld hè, op het meldpunt. Uh, uh, we worden plat Hartelijk dank. Dank u. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Misschien is het u al opgevallen in de supermarkt, maar uh, MelkUnie is terug. Het merk werd in 2001 van de markt gehaald door de toenmalige eigenaar Campina. Dat wekte verbazing, want MelkUnie was erg populair... dankzij de televisiereclames met acteur Peer Massini, weet u nog? Sinds een aantal jaren is het merk in handen van het Scandinavische melkconcern Arla. En dat wil weer goede sier gaan maken met die succesvolle reclame. Nog zo gezegd geen bommetje! Zo ziet u maar weer aan het goede komt van... Meneer Rippen, waar moet nou zo'n Zweeds, Deens concern met een oer-Hollands merk? Alafoods in Nederland richt zich specifiek op de Nederlandse markt. En ja, dan zijn we, prijzen we onszelf natuurlijk enorm gelukkig dat we daar kunnen werken met zo'n krachtig merk. Ja, want u bent onlangs eigenaar geworden. We zijn in 2009 eigenaar geworden. Uh, 2001 van de markt gehaald, nu dus een herlancering. Hoe gaat u dat doen? Nou, wij starten vandaag met een televisiecampagne... waarin Peer en Koe weer de hoofdrol zullen spelen. Hoe heet die uh, acteur ook alweer? Peer Massini. En voor proef je nog de rust, de stilte. En die zal daar in de hoofdrol gaan spelen. Um, ja, en dat wordt, weer, uh, dat wordt weer het feest der herkenning. Als ik kijk naar de reacties die we daarop hebben gekregen... dan kan het haast niet meer misgaan. We hebben enorm veel positieve reacties gehad bij ons bedrijf. Maar als ik ook een beetje internet volg en ik kijk... wat daar geschreven wordt door mensen, wat er getwitterd wordt door mensen... ja, is dat geweldig. Maar ja, gaan ze die producten ook kopen? Want daar gaat het om. Uh, ja, dat hopen wij wel. En ja, daar gaan we eigenlijk ook wel vanuit. Als mensen heel enthousiast zijn over de terugkomst van een merk überhaupt heel enthousiast zijn over een merk... dan denken we dat dat zich ook vertaalt naar verkopen. Kortom Boerenland is een heerlijke zuivel van een land... waar de natuur nog ongestoord zijn gang kan gaan. De merkbekendheid is 85%. Nog zo gezegd geen bommetje! 48% van de Nederlanders denkt dat het merk nog steeds verkrijgbaar is. Dat is nu ook zo, maar u heeft dat gemeten voor de herintroductie. Dat hebben we gemeten voor de herintroductie, dat klopt. Ja. Volgens mij is melk melk... Je kan dat van een huismerk kopen. Waarom moet je melk nou van een aanmerk gaan kopen? Dat is toch duurder een assortiment bestaat uit veel meer dan alleen melk. Hè. Kardemelk, een, hele, een heel assortiment vla, een heel assortiment pappen... een heel assortiment yoghurts en fruityoghurts. Ja, noem maar op. Het is een compleet uh, zuivelassortiment. U begint nu natuurlijk weer met een marktaandeel van 0%. Hoe gaat het groeien de komende jaren? Nou, het zou prachtig zijn als wij richting een 15 uh, tot 20% marktaandeel kunnen opstomen. Campina, hè, de vroegere eigenaar, zou die nou over een half jaar denken van... Goh, wat zijn we stomme geweest om die naam toch te strappen. Nou, ik kan niet, ik kan niet voor Campina spreken. Dat zult u aan, aan de mensen van Campina moeten vragen. Wij zijn er zelf heel erg blij mee en ontzettend trots op. We hebben een eigen Facebookpagina, een nieuw vispak. Maar aan de inhoud is niets veranderd. Daar heeft u het vooral over, hè? het feest ter herkenning. Maar we zien ook wel dat dat in deze tijd iets is waar uh, mensen heel erg behoefte aan hebben. Hè? Mensen hebben behoefte aan, aan nou, een, stuk, een stuk houvast, uh, een stuk herkenning. Ook wel de humor die heel erg gekoppeld is aan dat uh, merk. Um, en, en, en ja, dat, dat zijn wel dingen hè, die geven mensen energie. Hoe lang duurt dat contract met die acteur? Wij gaan een mooie start maken en we zullen zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in de toekomst. Dan moet je niet meer knoeien. En zo ziet u maar weer, al het goede komt van... Leef er nou een beetje poten van af! <middels> Misschien dus binnenkort weer, maar dan onder de pet van melkconcern Arla. Begin augustus kreeg zomergast, schrijfster en sociologe Jolande Withuis, een migraineaanval. En de uitzending werd afgebroken. Dat de grote teleurstelling van veel kijkers. Nu komt er dus een herkansing. Mevrouw Withuis, goedemorgen. Goedemorgen. Op uw verzoek? Die herkansing? Ja? Nee, die, uh, ik heb ik heb altijd gezegd dat ik het jammer vond, maar dat gold voor iedereen. Dat gold voor Jan Leijers. Dat gold voor de redactie. En er kwamen eigenlijk ook onmiddellijk heel veel verzoeken van uh, kijkers om ja. uh, voortzetting. En u wilde wel graag, want u had nog veel interessante fragmenten in petto. Ja, kijk, ik heb dat natuurlijk samen met de redactie uh, langdurig zitten voorbereiden. En dan. Uh, uh, dan heb je een mooie lijst met uh, uh, fragmenten die, die ook samenhangen. D dus dan is het ontzettend jammer om daar na een uur mee te moeten stoppen... als er nog twee uur te gaan was. Mevrouw Witthuis, wat heeft u nog allemaal voor ons in Putto? Wat gaat u laten zien? Mag u nee, daar wat over zeggen? dat mag overzetten? ik helemaal niet vertellen. Niet? We beginnen gewoon weer met boeluit. Dat was het fragment, de, de verzetheld boeluit. dat was het fragment waar we waar, waar ik onderuit ging, zal ik maar zeggen. Yeah, yeah. De, de boeluit in het kamp. Uh, nou ja, daarna komt er nog echt van alles. Uh, Brigitte Kaandorp zit er nog in. Dat dat dat mag u wel vertellen. Ja, dat ja. was al eens gezegd. Oh, oké. Okay. Dan wil ik graag de verrassing toch bewaren. Het is toch ja. jammer om dat allemaal van tevoren te zeggen. Uh, gaat het eigenlijk goed met u? Het gaat nu weer goed, met mij. ja. Het, het, heeft, uh, het heeft lang geduurd, want er was al meteen eigenlijk een aanbieding om het af te maken. Namelijk in dezelfde week... Maar toen uh, lag ik nog plat. Maar nu is het uh, helemaal goed. Heeft u vaker last van migraine? Of komt dat zomaar op? Nou, ik heb wel vaker last gehad van migraine. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt tijdens een optreden. Ik, ik doe natuurlijk vrij veel lezingen. En ik ben ook wel eerder op de televisie opgetreden. Ja. En dit was me nog nooit overkomen. Als dit me eerder was overkomen, had ik natuurlijk niet zo vrolijk de ja. uitnodiging ja. voor zomergasten durven aanvaarden. Is dat dan de intensiteit of wel van zo'n uitzending die uw partner speelt? Wat zegt u? intensiteit van zo'n uitzending? Nee, volgens mij niet, want ik was geheel ontspannen. En uh, ja, ik heb het natuurlijk mijn uh, de, de, de hoofdpijndokter, de neurologe, gevraagd. En die zegt, dit is gewoon domme pech. Ja. En het... gaat, gaat u er dan nu voor... De, want de, deze volgende uitzending wordt opgenomen, hè? Dit vervolg wordt ja. opgenomen, maar dat heeft technische redenen. Ja. Gaat u er dan wel ontspannen ook weer in? Of heeft u toch een soort van angst? Van, nou ja, nou ja um, het gaat je niet in je koude kleren zitten, nee. zoiets. Dus ik heb wel... Um... Een, een vraagangst, als het maar niet weer gebeurt. Maar er is er eigenlijk geen reden voor om dat te verwachten. Heb ik me helemaal van laten overtuigen. Nou, wensen wij u uh, sterkte en heel veel plezier ook. Hartelijk dank. Bij het vervolg, Jolanda Withuis. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Spreek uw bericht in na de toon. Bas, even snel, ik ben het. Bedankt, hè, vanuit de paintball. Kijk uit,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 Samenwerken in de cloud makkelijk maken? KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Radio 1. Het NOS-journaal. debat tussen lijsttrekkers van de vier grootste partijen. en Israëlische militairen mishandelde Palestijnse kinderen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Het ging er af en toe fel aan toe, gisteravond bij het lijnstrekkersdebat van RTL... tussen de leiders van PvdA, SP, VVD en PVV. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Volgens de SP pakte VVD de crisis niet goed aan. En het is heel triest voor u om te horen dat zelfs ondernemersvertrouwen nog nooit zo laag is geweest. Hè? We hebben het meest rechtsliberale kabinet hebben ooit. Zelfs uw eigen vrienden zijn niet tevreden. Rutte verweet Roemer op zijn beurt... dat de SP te weinig doet om mensen aan het werk te helpen. Volgens Rutte zorgde de VVD ervoor... dat het aantal mensen dat moet rondkomen van een laag inkomen daalde. Dat komt onder andere omdat we erin geslaagd zijn... honderdduizenden mensen uit hun uitkering aan het werk te helpen. Meneer Roemer, wat u doet is door die uitkeringen steeds te verhogen... Die mensen opsluiten in die uitkering. Dat is niet sociaal, dat pakt asociaal uit. Over de hypotheekrenteaftrek ontstond tussen PVV-leider Wilders en Rutte... een felle discussie. Volgens Rutte was Wilders in het Katshuisberaad akkoord gegaan met een versobering daarvan. Niet waar, zegt Wilders. U heeft wel liggen liegen met u. U was het totaal mee eens. Oh, hebben, mag ik dit even duidelijk hebben? hebben heeren, u was het totaal mee oh, oh, oh, Niet door elkaar heen. Even de voor de, de Rutte, duidelijkheid. De heer Rutte liegt zijn ah, gestaan. toch op. Houd erop, Doe normaal. En over het redden van de euro en Griekenland... zeggen Rutte en Wilders en Roemer... dat Griekenland geen extra geld meer zal krijgen. Verkiezingsretoriek, vindt PvdA-lijsttrekker Samsom. Dat is drie keer een belofte die gebroken gaat worden. Want de Europese Unie hoort bij elkaar... En daarom zou het kunnen dat je de Grieken een jaar extra ruimte geeft om orde op zaken te stellen, zodat ook hun economie weer kan groeien, zodat we uiteindelijk gezamenlijk verder komen. Diederik Samsom, hij werd door de kijkers van RTL na afloop als winnaar gekozen. Hij kreeg 51 procent van de stemmen. Israëlische militairen hebben de afgelopen jaren verschillende keren Palestijnse kinderen mishandeld in bezette gebieden. Vaak waren de kinderen niet ouder dan tien staat in een rapport met getuigenissen van tientallen Israëlische ex-militairen. Correspondent Monique van Hoogstraten sprak met een oud-militair. In de buurt van een Palestijns dorp waren kinderen aan het stenen gooien. Mijn eenheid ging daar op het dorp in en arresteerde alle mannen en jongens. Ze werden opgesloten in de school. Urenlang, geblinddoekt, geboeid. Sommigen werden geslagen, naar binnen gesleept. Het Israëlische leger wil nog niet reageren op het rapport.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 De afgelopen uren zijn er in het zuiden van Californië... tientallen kleine aardbevingen geweest. De zwaarste hadden een kracht van 5,5 op de schaal van Richter... en hadden een epicentrum ten oosten van San Diego. Oh Mijn Er oh waren zeker 70 aardschokken. Schade lijkt mee te vallen. Maar spreken van een actieve zwermbevingen in de regio. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 ANWB verkeersinformatie. In Gelderland en Overijssel komt plaatselijk nog dichte mist voor. Dan de files. Op de A10 bij Amsterdam Ring West richting Den Haag... staat een file door een ongeluk tussen Knopert Koenplein en Westpoort... van 2 kilometer. De rechter rijstrook is er dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... 4 kilometer voor Knopert Terbrekseplein. Twee files op de A28, Utrecht richting Amersfoort... 4 kilometer voor Afrit Ter Dolder. En Zwolle richting Utrecht tussen Knopert Hoevelaak en Leusen zuid 5 kilometer...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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Daar waren ze dan. Mark Rutte, Emiel Roemer en Geert Wilders. Ze betraden het strijdtoneel gisteren. Samen met Diederik Samson gingen ze in debat bij RTL 4. Een kort overzicht met de belangrijkste hoogtepunten. We gaan naar het eerste thema en dat is Europa. Ik hoorde meteen een belletje, meneer Wilders, nu al. Wie Kijk, wilt u uitdagen? De man van de Blanco Checks. U probeert kiezers te winnen met een goedkoop verhaal... Wat schadelijk is voor Nederland. Meneer Rutte, u verkwanselt de belangen van Nederland. Dan wordt u gebeld, dan bent u premier, zit u in een torentje, belt Angela Merkel. Ik heb nog één keer wat extra nodig om Griekenland overeind te houden. Wat is dan uw antwoord? Voor mij krijg je niks. Er komt geen geld bij. Ook duidelijk zijn dat voor Griekenland het antwoord dan nee is. Dat is drie keer een belofte die gebroken gaat worden. Ons tweede thema is de zorg. Meneer Roemer, u wilt iemand uitdagen? We gaan graag met de heer Rutte in de wat. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U wil nee. lichtgeld. Staat gewoon het nee, dat het in het verkiezingsprogramma. In nee. het kunduz De heer Rutte fietst een beetje weg van wat hij wel met zijn Kunduz-vriendjes... vriendjes van Kunduz, vriendjes heeft afgesproken. Moet je mensen, levens nadat, nog een tonnen kostende behandeling geven, gunnen? Als men dat wil of niet, is in eerste instantie een discussie... die moet plaatsvinden tussen de patiënt en de arts. In dit geval helemaal met de heer Wilders eens. Dit is geen discussie die je zomaar even op het bord van de politiek inschuift. Ja, was het maar zo simpel. Want de artsen die ik daarover spreek, die verwachten ook van de politiek... of eigenlijk van de maatschappij als geheel... dat we daar een fatsoenlijke discussie over voeren. Volgende onderwerp, namelijk de bezuinigingen. Eerst de aftrappen in 30 seconden. Ja, een oplossing voor de crisis in 30 seconden, dat is flauwekul. Wat gaat er precies gebeuren met de hypotheekrenteaftrek? Ik zou zeggen, laten wij de hypotheekrenteaftrek vooral houden. Geen loze beloftes over dat die hypotheekrenteaftrek altijd zal blijven. Iedereen weet dat dat niet zo is. Wees nou eerlijk... Wees nou eerlijk. In het Katshuis was jij compleet akkoord met het voorstel dat nu ook door die lentepartijakkoorden is neergezet? Geen Namelijk millimeter. nieuwe gevallen Geen vragen. Millimeter. We gaan het hebben over leiderschap. Wie wilt u uitdagen? Die Rutte. Wat voor land heeft u ervan gemaakt door te zwijgen over een polenmeldpunt waardoor hele, een hele bevolkingsgroep zich beledigd voelde? Toen bijvoorbeeld de meneer die daar stond, daar stond, heel vergaande uitspraken deed over Marokkanen, heb ik gezegd. Er zijn heel veel marokkanen in het land die ook naar deze uitzending kijken. Die wel een positieve bijdrage leveren. Die beledigt u ook. Dat brengt ach, ons ach, aan ach, het ach, einde ach, van ach, de debat en ach. bij uw slotstatement. Wij willen als PVV dat we teruggaan naar de soevereiniteit van Nederland. Nederland smacht ernaar om zijn kracht, zijn onderlinge verbondenheid... en zijn optimisme weer terug te vinden. En de vraag is op 12 september, gaan we door op de liberale weg... of gaan we door op de sociale weg? Er is niets mis met Nederland wat we niet kunnen repareren met wat er goed is aan Nederland. Zo, een korte compilatie van de, de hoogtepunten van gisteravond... bij het premierstebat bij RTL. Zo dadelijk, na acht uur, praten we daar nog even over verder... door met Joost Vullings. En na half negen hoort u, u hoort hem nu niet... maar straks is wel Siebrand van Haarsma Buma, lijsttrekker van het CDA gaan we naar de sport. Tom van Teck. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Helemaal uitgerust. Helemaal uitgerust. Frisse kijk. Helemaal fris op het nieuwe seizoen. Ja, Heel goed ja. op het nieuwe voetbalseizoen ook. Is trouwens alweer de derde ronde gespeeld. Ja. Nou, vertel het maar. Wie wordt kampioen? Ja, ja, ja. Nou, je hoorde net de grote vier bij het debat, las ja. ik gisteren. Dus uh, je zou bij voetbal ook kunnen zeggen dat die grote vier, als je ze zo zou mogen noemen... Ajax, PSV, Feyenoord er vorig jaar weer bij gekomen... en Twente allemaal uh, bij de start hebben laten zien dat ze wel rekenen. Uh, Edelen klaar zijn voor dit seizoen. Het is nu ook nog even afwachten, want het is nog vier dagen dat die spelers weg mogen. En er is nog van alles hier en daar zo aan de hand met Douglas en Jans en allemaal van die namen. En je ziet nogal weer clubjes in paniek raken hier en daar in het buitenland. Dus de komende vier dagen is nog wel even afwachten hoe die teams eruit zien. Maar het ziet er toch naar uit dat dit de teams zijn die het met elkaar gaan doen. In een competitie die er niet sterker op geworden lijkt, want er zijn toch wel een aantal clubs die wel heel erg hebben ingeboet. En de verschillen eh, lijken al heel heel groot op sommige velden. Dus wat wat dat betreft zal de kampioen heel wat meer punten moeten halen dan vorig jaar. Um, daarachter AZ, Vitesse, uh, RKC, geweldige start gaat het weer niet helemaal volhouden. Ja, en onderin kom je toch wel uit bij NAC en VVV, Willem II, Pek Zwolle. Allebei aardige starten, twee debutanten. Maar ook zij zullen aan het einde van het seizoen wel mee gaan doen voor die, voor die plekken onderin. Dus een redelijk vertrouwd beeld kunnen we zien. Het uh, is nog moeilijk te zeggen, een aantal clubs hebben ook nog niet heel veel weerstand ondervonden. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de top wat dat betreft het beter gedaan lijkt te hebben dan de rest. Dus de verschillen lijken wat mij betreft, helaas zeg ik erbij, groter geworden. Maar, in de wacht, Tom, schij jij daar nu Feyenoord ook onder? Om die grote vier, want ze komen er nog niet heel erg overtuigend over. En uh, Koeman is ook niet tevreden. Nee, hij was niet tevreden. was gisteren zelfs erg boos, want er gebeurde iets wat je bij de F-pupilletjes uh -huh. nog wel ziet. Van ik wil dat hem iemand, nemen. Iemand ja. de bal pakt en zegt <laughs> ik wil de penalty nemen. Ja, maar de coach had gezegd nee, niks mee te maken. Ik neem hem. Zou je niet verwachten bij een professionele organisatie. Koeman ook niet. Hij deed het netjes na afloop, maar hij zal gekookt hebben. Dus uh, dat, uh, ja, dat is een, een schoonheidsfout hoor, dat gebeurt wel eens, dat mag niet gebeuren. Ik zie Feyenoord dit seizoen toch wel redelijk meedoen, want ook bijvoorbeeld Ajax uh, lijkt heel erg sterk. Heeft wel een hele jonge, onevenwichtige ploeg, neemt veel risico. PSV is, uh, maar dat is het al jaren voorbij, uiteindelijk wel weer de favoriet voor de titel op lange termijn gezien. De breedte van de selectie en de ervaring die ze hebben moet ook bijna wel dit jaar. Maar ook Twente heeft uh, zich goed hersteld na vorig jaar. Dus Twente en PSV hebben bij mij wel een tafje voor op Ajax okay. en Feyenoord. Goed. Dan de Vuelta nog even, uh, Tom. Uh, hoe doen de ja. Nederlanders het daar, vind je? Nou ja, ze staan vijfde, negende en tiende na die hele teleurstellende tour. Ten Dam, goede tour gereden, staat nu negende. Mollema en Gezing kunnen aardig mee volgen. Grote werk moet nog echt komen. Het is een prachtig uh, secondenspel op dit moment. Rodrigues is de man die berg opjes uh, elke keer het sterkst is. Froem, die volgens velen de tour had kunnen en misschien wel moeten winnen als niet, et cetera. Maar goed, uh, staat nu tweede. En er zijn heel veel ogen gericht natuurlijk op Conta. De man die, die terug is. En tot nu toe ook eigenlijk volgt en weinig aanvalt. Dus het grote werk moet nog wel komen. Nederlanders doen meer dan fatsoenlijk mee, vind ik, in deze huelta. om de echte eindoverwinning zal het toch wat mij betreft gaan tussen Rodriguez, Froome... en uh, ik hoop toch wel op een mooie aanval ergens in het hoge bergte van Contador. Tom. Het was ons weer genoeg, hè? Ja, het geheel wederzijds. <totstuk> Tot morgen. Hoi. Oh, hey. Zo dadelijk de dood van astronaut Neil Armstrong. De eerste man op de maan laat weinig onberoerd... in het Kennedy Space Center in Florida. Hoort u zo. Eerste verkeersinformatie. Er, in de hart. er staat al uh, 50 kilometer file alles bij elkaar. Het lijkt wel een normale maandag. Uh, er is een autobrand in de Koentunnel... op de A10 Ringwest richting Den Haag. En daarom staat er ook een file... tussen knoop het Koenplein en Westpoort van 2 kilometer. Bij de Koentunnel is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. It's a small step for man, a giant leap for mankind. Kleine stap voor een mens, een enorme sprong voor de mensheid. En met die historische woorden zette Neil Armstrong in 1969... als eerste mens voet op de maan. De legendarische astronaut overleed zaterdag op 82-jarige leeftijd. Correspondent Wessel de Jong bezocht, meteen na het bericht van zijn overlijden... het Kennedy Space Center in Florida. Uh, Neil Armstrong died yesterday. And En wat you je? Well, it's it's tragic. It's the end of an era. Tragisch. Het einde van een tijdperk. Accomplishment and the accomplishment of all the people who helped him to do that is titanic. It's... echt een gigantische prestatie die hij en zijn bemanning verrichtte. So it's really sad. All of human history, anything like it. Daarmee is niks te vergelijken in de menselijke geschiedenis. And just the fact that they did it with such limited technology. Computers with processing power less than a handheld calculator and het hele verdere space program. zonder hem was het niet mogelijk geweest. En als je dan bedenkt hoe ze dat gedaan hebben met zo'n beperkte technologie, met computers die minder kracht hadden dan de eerste de beste rekenmachine. You're pretty impressed, still, I mean. Yes, it's it's incredible. Hier in het park ook een groot monument voor de Apollo 11. En als een monument zie je nog eens goed hoe trots de Amerikanen zijn op die eerste man op de maan, op Neil Armstrong. Bronzen plakettes. Van een Amerikaanse vlag op de maan. Een grote bronze Eagle natuurlijk. Met de kop ernaast in de tijd uit de Washington Post: The Eagle has landed. The eagle has landed. Dat riepen ze vanuit de Apollo toen die landde op de maan. Space muziek in het Kennedy Space Center. Hier een bijzondere attractie in het spacecentrum. De brug waarover ze de Apollo betraden. En daar loop ik nu overheen. Ik loop dus waar Armstrong ook gelopen heeft. En kan dan eventjes in een Apollo kijken. Houtje touwtje technologie. Mannen lagen op hun rug. Met z'n drieën naast elkaar als haring in een ton. Man gewoon uit Florida... Loopt hij met zijn kleindochter. Apollo 11 in 69. I, I was with my grandparents and... Ik was was 12 jaar oud en had gekeken met mijn grootouders. Ik had alle voorgaande lanceringen had ik gevolgd. We watched it on black and white television like everybody else. It's one small step per man. One diamond per man. You know, that step that he took and the saying still reverberates today. We keken dat gewoon op zwart-wit televisietjes. En nog als ik de beelden bekijk, ik krijg er absoluut kippenvel van. 10 9 Ignition Sequence Start. En natuurlijk een grote buste van president Kennedy. Dat was de grote motor achter het space program. De man die de competitie aanging met de Sovjets. En hem won. Je in the world? Yes, uh, was. was heel goed van het dat we een man naar de maan en hem terug Hij behaalde zo'n overwinning en tegelijkertijd hij bleef zo bescheiden. En hij deed het met zo'n humeur en humildheid dat was gewoon geweldig. was always Dat was echt een van de mensen die ik ooit graag eens zelf had ontmoet in mijn leven. is niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Maar um, wat ik you know, hoop dat I mogelijk is possible is dat we een administratie in de U.S. die voelt dat er een reden is om reason to terug te gaan, maar naar andere plaatsen. Het is niet meer mogelijk, maar wat hopelijk wel mogelijk is... is dat de Verenigde Staten weer terug de ruimte in gaat. Dat we straks een regering krijgen die het, het waard vindt om de ruimte verder te onderzoeken. Om meer more of wat ons universum is all about. hoorde van Wessel de Jong vanuit het Kennedy Space Center in Florida... over de ruimterace eind jaren 60 en natuurlijk het overlijden van Neil Armstrong. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe.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 Michael Kiwanuka hoor u met I'm Getting Ready. Het is tien minuten voor acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een monteur van de Wegenwacht is afgelopen zaterdagnacht in elkaar geslagen. En dat was niet voor het eerst. Het is niet de eerste keer dat er geweld wordt gepleegd, namelijk tegen Wegenwachters. En dat moet maar eens afgelopen zijn, meldt de ANWB. We hebben nu contact met Guido van Woerkom van de ANWB. Welkom in de uitzending, meneer Van Woerkom. Goedemorgen. Hoe vaak gebeurt dat, dat Wegenwachters te maken he, krijgen met agressie? Ja, nou, gelukkig niet, niet veel, maar wel weer te vaak. Het is een beetje, een beetje raar, maar... We... Uh, geven meer dan 1 miljoen keer per jaar hulp en in een tiental gevallen gaat het, uh, gaat het mis. Uh, en dat vinden we natuurlijk uh, te veel en dat is voor, uh, voor de wegenwachten zelf ook een hele traumatiserende ervaring. Mm -hmm. En uh, ja we willen dat dat gewoon stopt. In dit geval uh, is er sprake zelfs van lichamelijk geweld, hoe, ja. hoe vaak komt dat voor? Nou dan ietsje minder dan die tientallen waar ik het nu net over, uh, over had. Mm -hmm. Uh, gelukkig ook niet vaak met, uh, met uitval. Ik denk dat, uh, dat deze Wegenwacht echt een uh, paar weken ja, nodig heeft om weer, uh, weer te herstellen. En uh, de hulpverlening weer, weer op te pakken. Maar in dat soort aantallen heb je het. Ja. Meneer Van kom even een vraag naar de bekende weg. Uh, het gaat er dan om dat de Wegenwacht, uh, dienstdoende Wegenwacht, dan de klant niet voldoende kan helpen? Nou, in dit geval uh, was het een hele andere situatie. Uh, onder een beetje valse voorwenselen. Uh, was Wegenwacht uh, naar een pechgeval uh, gedirigeerd van iemand die niet lid is. Uh, daar geven wij in principe in de nacht ook geen, geen hulp uh, uh, aan. De Wegenwacht stelde een paar um, de algemene vragen om zich even te vergewissen van de, van de situatie. Uh, en toen sloeg uh, de vlam aan, uh, ja, in de pan en begon ze aan om te trekken, te sleuren, uit de auto te halen. En uh, ja, toen heeft hij uh, de klappen gekregen die, uh, die in de kant staan. Worden uh, uw wegenwachters getraind om met dit soort agressie om te gaan? Om te ja, is dus een heel pakket is daarvoor. Uh, en dat begint eigenlijk bij de, de, de aanname van de telefoon. Dat de mensen in de alarmcentrale al uh, de situatie proberen in, uh, in te schatten. Uh, vervolgens uh, hebben ze uh, naar heel veel trainingen... Uh, gehad. Uh, nou, onze wegenwachten zijn ook bekend als, als heel vriendelijk. Dus dat zijn ook geen mensen die uh, het conflict uh, opzoeken. Dat, dat, dat geven we ook altijd aan. Um, er zijn ook andere veiligheidsmaatregelen getroffen. Uh, dus ja, wij proberen het zoveel mogelijk te deescaleren. Maar sommige mensen ja, die, uh, die nemen geen genoegen met de situatie. Nou, bent u al zover dat u de uh, hulpverlening inperkt? Dat u bijvoorbeeld bepaalde gebieden niet meer gaat? Bepaalde tijdstippen niet meer gaat? Of naar nee, niet-leden niet, niet gaat? Nou, wat we in ieder geval s'nachts niet, niet doen, is naar, naar niet leden gaan. Uh, we, maar we was, was dat altijd al zo? Of heeft u dat, dat nu ingesteld? Nee, dat was altijd al zo. Nee, we hebben het niet uh, op zondag beleid gemaakt, omdat er zaterdag iets uh, gebeurd is. Zo, zo werkt het gelukkig uh, niet. Uh, we, als je s'nachts uh, pech hebt, ja, dan, dan kunnen we je niet helpen. Dat risico is gewoon uh, te groot. Dat weten we uit, uh, uit ervaring. Overdag is dat risico een stuk minder. Uh, en dan, dan komen we graag, uh, moet je wel extra betalen. Maar goed, dat, dat is dan even de prijs die er dan voor, voor betaald moet, moet worden. Maar het is een heel pakket van, van maatregelen die we, die we treffen om uh, geweld te voorkomen. Uh, maar we zien in de hele samenleving dat geweld tegen hulpverleners, of je nou op de ambulance zit, uh, de brandweer of in de wegenwachtauto... Dat dat toeneemt en uh, ja, wij vinden dat daar een halt aan moet komen. Vandaar dat we ook uh, meedoen aan een uh, hulpverlenersdag op 7 oktober. Om daar een uh, ja, massaal protest te laten horen. Guido van Wilkom van de AWB, hartelijk dank. Graag. Goedemorgen. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, wie iets anders wil lezen dan verkiezingsnieuws doet er goed aan uh, de meeste kranten, van de meeste kranten, de eerste vier pagina's ongeveer over te slaan. Voor wie er nog uh, geen genoeg van kan krijgen, daar komt hij. Een Telegraaf heeft namelijk een extra bijlage, met daarin de voorpagina's gemaakt door de zes lijsttrekkers van de grootste zes. Zo koos Rutte voor de kop, lage lasten, meer groei. Op de voorpagina van Samsom is een artikel te lezen over de blinde Alwine. Zij heeft al haar hele leven een blinde geleidehond, maar door bezuinigingen van het kabinet Rutte dreigt ze die hond te verliezen. Nou, dan het premiersdebat gisteravond bij RTL. Op Twitter was het trending topic. Veel besproken was daarin de bruine vakantietijd van Geert Wilders. Zo merkte Jordi van, van de bovenkamp op... Wilders is zo te zien voor gebruik van de UV-chipkaart. <lacht> Samson werd het vaakst als winnaar genoemd. volkskantjournalist Gustav Besems twitterde... en zien jullie als er iemand bij staat die wat normale doet... zoals Samson nu, hoe erg het opvalt dat die anderen zo raar doen fractievoorzitter Stef Blok van de VVD klapt in het financiële Dagblad uit de school... over de doorrekening van de partijprogramma's van het Centraal Planbureau. Later vanochtend worden die gepresenteerd. Volgens Blok komen bijna 300.000 banen bij in 2017 door de VVD. En de werkloosheid daalt met 2%. Ja, het Blok wil niet precies zeggen hoe het VVD-programma scoort op koopkracht. Uh, er zijn altijd mensen die erop achteruit gaan en mensen die erop vooruit gaan. Ja. Uh, maar grosso modo is het nul, zo zegt Blok in de krant. Maar trouw is niets te lezen over de verkiezingen op de voorpagina. Wel over burgerschap. Scholen weten niet wat ze daarmee aan moeten. Het vak is wettelijk verplicht, maar de opdracht is ingewikkeld en onduidelijk. De scholen krijgen er te weinig steun bij en het ontbreekt aan kennis. Dat stelt de Onderwijsraad. Aandacht voor burgerschap is sinds 2006 verplicht. Vaak beperkt het zich dan tot hapsnapactiviteiten. Soms maar een paar keer per jaar. Of dat wat oplevert, dat weten de scholen vaak niet. De onderwijsraad vindt dat de minister moet zorgen dat er leerstof wordt ontwikkeld... en dat er onderzoek komt naar wat wel en niet werkt. Automobilisten die structureel iets te hard rijden... lopen een veel grotere kans op ongeluk. Verkeersdeskundige Henk Stipdonk van het SWOF zegt in het Algemeen Dagblad... dat mensen met meer overtredingen riskant rijgedrag vertonen. Mensen zeggen een beetje te hard rijden, dat maakt niet uit. Maar de feiten zijn duidelijk, zegt Stipdonk. Bij bestuurders die vaak bekeurd worden voor te hard rijden... blijkt de kans op een ongeluk groter dan bij automobilisten... die zich houden aan de maximumsnelheid. De soap Theo wil naar Vitesse is nog niet afgelopen. De transfer van Theo Jansen, want over die Theo hebben we net... van Ajax naar Vitesse leek afgerond. Maar de zaakwaarnemer van Jansen zei gisteravond in het studio of voetbal dat er toch nog een kink in de kabel is gekomen. Theo was blij, iedereen was blij, Ajax was blij. Totdat wij s'avonds weer een telefoontje kregen dat meneer eh, Jordania toch een iets andere visie op het gebeuren had. De club Ajax die zou toch wat minder krijgen, want ze hadden een deadline van 12 uur overschreden om een akkoord te bereiken. Ja, je hoorde het al, de eigenaar van Vitesse, Merab Jordania, die wil nu een ton minder betalen. Geen zes, maar vijf ton. Ajax en Vitesse hebben tot vrijdagavond middernacht de tijd om een akkoord te sluiten. Daarna gaat de transfermarkt tot aan de winterstop op slot. Na acht uur hoort u de start van het US Open. Laatste Grand Slam, Grand Slam toernooi dit jaar. Tennis in New York wordt het vertennist. Get, Getennist, vertennist. Dat geldt ja. Ook, ja. ook tennis precies. We <laughs> hebben het over de forenzend tax. Want ja, veel steun is er niet meer voor. Maar het staat er nog steeds. Het geld hebben we hard nodig. En uiteraard analyseren we het debat van gisteravond. En neemt Joost Vullings de campagne door. Hmm. Tot nu toe, zoals die gaat. Iedereen doet inmiddels mee. En we hebben nog meer.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 Stel hem via vragentenhaag.nl en luister zometeen vanaf half negen naar de lijsttrekkers. En dan zullen we op 12 september zien en dan zullen we op 13 september zien. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, Bas, ik ben het.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 Verrassend voorspelbaar. Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u